Drie uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Er staakt het vuur in Zuid-Soedan... waar bevolkingsgroepen elkaar de laatste weken zo keihard bevochten. Het wordt nu getekend, maar wat betekent het? Zometeen bellen we met Court Linda, je correspondent die daarbij is. En het klinkt heel milieuvriendelijk... statiegeld op de Plastic Bekers tijdens festival zoals Lowlands... maar het bekerrapen loopt uit de hand. Wie verzint iets anders? Straks in Radio 1 vandaag na het nos met Emoor Jong... Oud-burgemeester Offermans van Meersen is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. De rechter acht hem schuldig aan passieve ambtelijke omkoping. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Hij heeft een gift aangenomen in de vorm van die geheime informatie die hij van Jos van Rij kreeg... om zich goed te kunnen presenteren aan de sollicitatiecommissie voor het burgemeesterschap van Roermond. Dat had hij niet mogen doen en daarvoor kreeg hij 120 uur taakstraf... Volgens de rechtbank kregen andere kandidaten voor de burgemeesterspost in Roermond geen gelijke kans en beschadigde offermans het vertrouwen in de overheid. Er dreigt een tekort aan geschikte woonvormen om ouderen en mensen die langdurige zorg nodig hebben verantwoord langer thuis te laten wonen. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur. Van het tekort worden de komende vijf jaar mogelijk 65.000 mensen de dupe. Het kabinet wil dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en dat de zorg dichtbij wordt georganiseerd. Maar volgens de Raad wordt er nog te weinig geïnvesteerd in deze plannen. Minister Blok gaat de komende tijd met betrokkenen over het rapport overleggen. Wat we met dit rapport gaan doen is om de tafel zitten met de vereniging van gemeenten, met de vereniging van woningcorporaties, met zorgaanbieders. Om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook echt in iedere gemeente in kaart wordt gebracht. Wat nou eigenlijk de vraag is? Staatssecretaris Van Rijn benadrukt dat hij bij de uitwerking extra let op kwetsbare mensen. In Zwolle zijn gewonden gevallen bij een botsing tussen een lijnbus en een vrachtauto. De bus van Sintus botste rond 1 uur vanmiddag achter op de vrachtwagen. De politie. Daarbij is de chauffeur van de lijnbus gewond geraakt. Net als acht passagiers die in de bus zaten. die de nodige verwonding op hebben opgelopen door rondvliegend glas. En daarnaast is ook de chauffeur van de vrachtwagen gewond geraakt. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend. Demonstranten en de oproerpolitie in Kiev vallen elkaar voorlopig niet aan. Ze zijn een bestand overeengekomen tot vanavond 7 uur Nederlandse tijd. De branden die al urenlang woeden op een plein in het centrum van de stad... zijn direct door de brandweer geblust. Er staan nog steeds veel mensen op het plein, maar het lijkt rustig. De Oekraïense oppositieleiders gaan praten met de regering. De oppositie eist nieuwe verkiezingen en wil dat de politie zich terugtrekt. De Zwitser Stanislas Wawrinka heeft de finale van de Australian Open bereikt. Hij won in Melbourne de halve finale van de Tsjech Thomas Berdich in vier sets. De andere halve finale gaat morgen tussen Rafael Nadal en Roger Federer. Het weer op veel plaatsen grijs en regenachtig. In het oosten nog even droog, in het zuidwesten soms wat zon. Temperatuur van 2 graden in Oost-Groningen tot 7 in Zeeland. Morgen droog met soms wat zon bij 1 tot 7 graden. Loopt het al ergens vast op de weg, Kees Kwaks? Dat loopt het, Suzanne. Bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam. Een vrachtauto met vastgeslagen remmen. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Maarsen tot Knoppe de Oude Rijn 3 kilometer file. En een ongeluk op de A20 vanuit naar hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. Levert 4 kilometer file op vanaf Knoppe de Brechtseplein. Plein. En een afgesloten rechte rijstrook. Warme winterweken bij Alping.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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag Zorgservice. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom Kunnen we ziekenhuizen goed vergelijken... nu de gemiddelde tarieven voor de meest voorkomende ingrepen bekend zijn gemaakt? Salvador Dali overleed 25 jaar geleden. De wereldberoemde extravagante Spaanse kunstenaar die had gewoon een buurman. En die spreken we zo meteen in Radio 1 vandaag. Goedemiddag. Als je naar het ziekenhuis moet voor een kleine ingreep... die binnen je wettelijk verplichte eigen risico van 360 euro valt... wil je wel graag weten welk ziekenhuis jou het goedkoopst kan helpen. Tot voor kort kon je daar als patiënt niet achterkomen, maar daar is nu verandering in gekomen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de gemiddelde tarieven voor de meest voorkomende ingrepen openbaar gemaakt. Hier in de studio Peter Ruijs, directeur van ZorgKiezer. Goedemiddag. Goedemiddag. Een goede stap vindt u? Een goede stap, maar wel een heel duidelijk eerste stap. Uh, het is fijn dat we nu inzicht krijgen in wat het gemiddeld kost, uh, maar wij hebben een oproep gedaan aan ziekenhuizen en ook aan zorgverzekeraars om eigenlijk alle informatie openbaar te maken. Dus in gemiddelde is leuk, maar ik wil eigenlijk weten, wat is de goedkoopste? En wat is de duurste? En de waarom is die. Precies, wat zijn de exacte tarieven? En waarom is die dure zo duur? Is die kwalitatief veel beter? Of doet hij de andere zaken veel anders? En waarom is die goedkoopste zo goedkoop? En waarom kan hij het wel goedkoop? Want daar ligt, geen, niet. daar ligt geen relatie. Het is niet zo dat als je meer moet betalen, dat de behandeling ook beter is? Nou ja, dat, dat, dat zou zomaar kunnen zijn. Maar dan is de vraag: uh, is, die, uh, is dat ziekenhuis met die hele goedkope behandeling niet veel te goedkoop? En is die kwalitatief wel in orde? Dus dit gemiddelde is, is aardig... en uh, onderstreept het feit dat er kennelijk verschillen zijn. Um, maar ja, wil je daar als consument echt iets mee kunnen... dan is het belangrijk om te weten... A, wat kost mijn ziekenhuis? En B, hoe verhoudt hij zich tot... Die duurder of gekomen. Want is daar helemaal niet achter te komen. Wat mijn ziekenhuis. Want we weten nu inderdaad dan die gemiddelde. Maar kan ik niet opbellen en zeggen. Wat kost dat eigenlijk? Een, een hechting of een nou, je zou zeggen dat je, als, zo, je zou zeggen dat je als consument daar recht op hebt. Um, zeker als die kosten onder het eigen risico vallen. Het eigen risico loopt tot 360 euro dit jaar. Uh, Zo'n 10 tot 15 procent van de Nederlanders heeft zelfs het verhoogd. Tot 860 euro. Dan moet je die eerste 860 euro uit eigen zak betalen. En dan gaat het toch ongeveer om 30 procent van alle behandelingen die onder dat bedrag vallen. Dus in dat geval moet je het echt zelf betalen. En als je dan naar het ziekenhuis belt... Uh, wij hebben dat, we zijn een jaar met een onderzoek naar bezig geweest... Ziekenhuis ziekenhuizen zeggen dan, nee, daar heeft u niets mee te maken. Dat ga ik u niet vertellen wat dat kost. Dat hebben we afgesproken met de verzekeraars... dat houden wij geheim. Uh, en wij dachten ook, nou, volgens ons zijn er wel degelijk verschillen... tussen die ziekenhuizen. Uh, uh, alleen daar konden we geen openheid over krijgen. Nou hebben we hebben daar wat, wat, wat, wat speurwerk naar gedaan. En na een jaar onderzoek bleek dat de tarieven... tot 300% kunnen verschillen. 300 300 procent. 300, 300 is al veel. Maar als je dat naar euro's vertaalt. was het ook voor de duurste behandelingen. ging het om duizenden euro's verschil. voor dezelfde behandeling. bij het ene ziekenhuis versus het andere ziekenhuis. Dus heb je niks aan die gemiddelde tarieven? Die gemiddelde tarieven, ja. Is, is, we hebben een oproep gedaan. van jongens: er zijn verschillen. Uh, maar wij als consument uh, en als burgers. Uh, willen graag weten. wat die kosten echt zijn. Punt 1 voor jezelf, omdat je het in eigen zak moet betalen. Maar punt twee ook, voor dat kostenbewustzijn... Uh, en om meer inzicht te krijgen, is waarom moet nou een ene ziekenhuis... daar duizenden euro's uh, meer voor rekenen dan het andere. We zijn met elkaar allemaal bezig om die zorgkosten omlaag te brengen. Uh, is ook erg belangrijk, want die stijgen de pan uit. Nou ja, dit is dan een prima eerste stap om te zeggen... jongens, maak het openbaar. Als het en, al duurder is, geef aan waarom. Geef aan waarom. En ik zeg niet, en wij zeggen al natuurlijk met z'n allen niet... van uh, diegene die die duurste is, die moet per se omlaag... want misschien heeft hij een heel goed verhaal voor. Ja, en misschien is het daar dan ook wel heel erg luxe. Want ik kan me voorstellen dat je tot, zeg maar, die eerste 360 euro... of als je het verhoogd hebt tot die ruim 800 euro... dat je gaat shoppen, als je het weet. En als je dat, daar toch eenmaal doorheen bent... dan zeg je, ik ga naar het allerluxste hotel... Uh, of in ieder geval het allerluxste ziekenhuis wat er is. Ja, nou ja, absoluut. Het, ja. het kan zelfs verhogend werken. dat iedereen zegt, ik wil bij die duurste zitten. Uh, ja, zeg het niet voor zitten. niets hotel. Ja. Uh, dus ja. de, maar goed, dat verwachten we niet. Mm -hmm. Wij verwachten eigenlijk eerder een beetje... dat het een soort van zelfreinigend vermogen heeft. Dat als wij met z'n allen zien dat een ziekenhuis een heupoperatie voor 4.000, uh, 5.000 euro duurder uitvoert dan een ander ziekenhuis. Dat dat ziekenhuis daar toch wel een goede verklaring voor moet hebben. En uh, misschien beter zicht heeft op zijn kostprijs. Anders gaat inkopen, efficiënter gaat werken. Dus dat daarmee zeg maar, uh, uh, het toch wat efficiënter en goedkoper wordt. Het is niet heupen. zo dat ziekenhuizen verplicht zijn om op aanvraag die prijzen bekend te maken? Ja. Nou, dat, dat zou je verwachten van wel. Uh, maar vooralsnog hebben ze daar, uh, blijkt uit ons onderzoek, zeg maar, hebben ze de deur dichtgehouden. En wij hopen eigenlijk dat, dat nu die discussie uh, daar aan het lopen is, dat dat, dat aan het veranderen is. Maar we willen eigenlijk juist dat totale overzicht hebben. En dat wij met z'n 16 miljoen al die ziekenhuizen moeten gaan vragen. Wat kost het in mijn geval? Nou ja, al die bureaucratie, daar zitten we niet op te wachten volgens mij. Eigenlijk wilt u gewoon een prijslijst in de hal? Ja, wij willen een prijslijst. In, ja, die hangt er uh, grappig genoeg al. Uh, maar dan voor uh, mensen die niet verzekerd zijn. Dus daar hangt een prijslijst. Daar zaten verschillen tussen. En dat was de eerste reden ons, waarom wij dachten: van nou, misschien zijn het voor die echte tarieven. voor die wel onderhandeld zijn. Uh, ook het geval. Ja. Nog wel een aardig puntje trouwens. is dat er ook een verschil is tussen. of jij bij de ene verzekeraar bent verzekerd. Uh, en bij dat ziekenhuis aanklopt voor die knieoperatie. en bij de andere verzekeraar. Maar uh, meneer Ruis, <coughs> het wordt toch uh, voor ons als zorgconsument. Uh, best wel ingewikkeld als we dan uiteindelijk, stel we weten het op een gegeven moment, en dan, dan moet je wel enorm gaan shoppen terwijl je met iets zit. Ja, um, um, en ook wat dat betreft verwacht je dus niet alles van die shoppende zorgconsument. maar ja, Hoe, hoe bewust het... moeten we zijn? Dat, dat houdt toch ook een keer op? Ja, dat, dat ben ik met u eens. En, en mensen die, die naar de, de arts willen, willen erop vertrouwen dat het een goede behandeling is... en dat het niet al te duur is. Maar de praktijk van marktwerking is dat, uh, dat er een prijzenspel en uh, en een strijd tussen verzekeraars en ziekenhuizen aan de gang is. Dat verklaart ook waarom je bij CZ bijvoorbeeld goedkoper of duurder uit bent... dan bij datzelfde ziekenhuis dan bij, uh, bij Achmea bijvoorbeeld... Uh, mensen zitten daar niet allemaal op te wachten... om dat allemaal zelf te gaan uitzoeken. Maar die openheid daarover zou, wat ons betreft, wat mij betreft... ervoor moeten zorgen dat uh, ziekenhuizen die uh, heel duur zijn... dat die bijvoorbeeld zeggen van nou, uh, daar gaan we wat aan doen... en we gaan goedkoper werken. Ja, dus u, in die zin verwacht u eigenlijk een positief effect van die openheid. Hè? Dat die prijzen dus meer naar elkaar toe gaan. Uh, ja. Dat ook premies voor Polen zou omlaag kunnen? Uh, ja, als, als het zo is dat een ziekenhuis uh, nu eigenlijk uh, jarenlang al te duur is... Uh, dat kan door allerlei factoren komen. Hè. Uh, het kan ook zijn dat er in die regio bijvoorbeeld weinig patiënten zijn. En dat je toch die hele operatiefaciliteit ter beschikking moet stellen. Dus dat is een logische verklaring dan. Maar als die logische verklaring er niet is... Uh, en wat ook uit ons onderzoek bleek bijvoorbeeld... dat het Unster Medisch Centrum Utrecht waar juist de specialisten zitten... de academici, zeg maar, het academisch ziekenhuis... dat die in veel en aantal gevallen veel goedkoper is... dan de ziekenhuis in Woerden of in Amersfoort... Ja, dan, vind ik, dan is daar geen logische vraag. Dat, dat is moeilijk uit te leggen. Dat is moeilijk uit te leggen. En voor die situatie denk je... nou, als wij willen om de zorgkosten omlaag te brengen... dan is openheid en inzicht belangrijk. En ook voor de consument die thuis zit... niet veel te besteden heeft. 800 euro, 60 euro eigenlijk het eigen zak moet betalen. En dan één ziekenhuis voor een... Polikliniek hoge bloeddruk, de 100 euro kwijt is. En bij de andere 300 euro. Zit die openheid eraan te komen? Want ja, de, sinds het invoeren van die marktwerking... is dat wel ook wat de politiek steeds roept. Hè? Dat je goed moet kunnen vergelijken. Ze roepen het wel, maar ze doen het niet. En uh, als mensen omrijden voor een kratje bier in de aanbieding... Uh, en daar de poldertjes voor uitpluizen... Ja, dan is het eigenlijk de volgende stap. Dat als een verschil voor zo'n simpel bezoek van 200 euro tussen de ene en het andere ziekenhuis. Toch behoorlijk ja. de moeite waard is om daarnaar te kijken. Ja. Is het arrogantie van die ziekenhuizen? Van de arts, uh, om dus ze zijn het die niet gewend. Die niet zo graag openheid geven. Ja, dus ze zijn het niet gewend. Het, het, het grappige is, in, in dat jaar dat we daar onderzoek gedaan, gedaan hebben... Uh, kwamen veel artsen tegen die het zelf eigenlijk niet eens wisten hoeveel ze declareerden. Het is ook wel een gek idee hoor. Kom nu bij ons, een knieoperatie voor, uh, met korting. Maar nou ja, als ik meneer Ruis begrijp, dan is dat, dat wel waar we komen? naartoe gaan. <laughs> Na, Om kritisch te kunnen kiezen. Kijk, uh, marktwerking, uh, uh, prijzen, tarieven en zorg. Aan de ene kant is het misschien wel goed dat die, dat die arts daar niet al te van op de hoogte is. Maar hij mag zich wel bewust zijn, ook van die kosten. Hij mag zich bewust zijn van de optie die hij heeft. Dat bijvoorbeeld medicijn geven, dat dat misschien verdient hij daar minder aan. Maar dat dat uiteindelijk, als het dezelfde werking heeft en veel goedkoper is, dat hij daarvoor kiest. Ja, nou dus, ja, er is een groot probleem met de alsmaar stijgende kosten. Dus ja. in, in dat verband zeker. Want, dit is een eerste stap. Wij hopen zeg maar, dat die ziekenhuizen nu echt doorgaan en doorpakken. En zeggen van wij gooien de boel open en stappen de eentje stap in de steel in. En dat we die prijslijsten gaan zien aan de deur bij wijze van spreken. Dank voor deze reactie. Peter Ruijs, directeur van ZorgKiezer. Over de kosten van veel voorkomende behandelingen die deze week openbaar zijn gemaakt. us all. It took us all. Pushed apart the mountains and the tide. It took us all. We gaan het over Bendy hebben. Bendy? Ja, Bandy, dat is een voorvader van ijshockey. Het wordt gespeeld op een ijszoer zo groot als een voetbalveld. In Nederland is het een nog een vrij onbekende sport... maar in Scandinavië en in Rusland is het heel erg populair. En volgende week dan gaat het wereldkampioenschap van start. En Oranje is ook in Rusland, want hij is het van de partij. Verslaggever Joris Kreugel die bezocht de laatste training van de Oranjes in Nijmegen. Ja, Ik loop even mee naar de kleedkamer. Jong, jij bent uh, de captain hè, van het uh, Nederlands team. Ja. ja. Iedereen komt hier op zijn tenen binnen, maar jullie mogen gewoon praten. hoor. Ja, er komt de, helemaal uh, niks uh, van de humor terecht in de kleedkamer. Dat is allemaal doen in één keer. Dat moeten we niet hebben. Hè. Hoeveel zijn jullie? We zijn uh, met z'n veertienen. Nou, dan hebben we nog steeds niet besproken. Van wat voor sport is dit eigenlijk? Bendy. Ik had er nog nooit van gehoord. Bendy is een, uh, in Nederland een onbekende sport. Ik vergelijk het zelf met hockey uh, en dan op het ijs. Daar heeft het voor mij het meeste van, van weg. 11 tegen 11. Ja, zo zou ik Ben die uh, kort willen omschrijven. Wil je op aardig wat in je tas zitten? Ja, het is een normale uitrusting, hè? De... Ook uh, bij het ijshockey is dat uh, ongeveer hetzelfde. Bij het ijshockey hebben ze een uh, bodyprotector. Dus eigenlijk op het bovenlichaam nog, uh, nog, nog bescherming. En jullie zijn er wel heel fanatiek mee bezig, hè? Het wordt zeker serieus genomen, ja. ja. En uh, ja, allemaal jongens met een uh, baan en uh, druk. Ja, die dan uh, gewoon door de week ze ook nog uh, moeten trainen. En nu hardlopen. Nu zal we in hardlopen, ja. Onder de ijspraak. Kom op jongens, kom, lopen. Frank Peters, voorzitter ben jij hè, van ja. de, de, toch niet de koninklijke Nederlandse bandy bond, hè? Het heet gewoon Bandybond Nederland. Ja. Inderdaad. Ja, zo groot is het niet, hè, deze sport in Nederland. Nee, we hebben maar drie verenigingen. En 100 tot 150 spelers, dat, dat is het wel een beetje. De heren gaan zo meteen beginnen met de training. Het is de laatste training hè, voor het wereldkampioenschap in Rusland en Irkutsk. Zaterdagochtend ja, vliegen we naar Rusland... In totaal 9 uur in het vliegtuig en maandag beginnen met het toernooi. Hoe moet ik me dat voorstellen daar? Nou, Bandy in Rusland is een hele grote sport. Zweden en Rusland zijn de toonaangevende landen ook. Die zijn ook altijd 1 en 2 in de WK's. Een paar honderdduizend mensen beoefenen deze sport daar. Ja, De eredivisie in Rusland 16 ploegen met allemaal voetbalspelers. spelers. Is het zo populair dat ook de tribunes helemaal vol zitten? Bij ons zal een 400-500 mensen zijn. En bij de echte top heb je kans in de finale dat er 30.000-35.000 mensen aanwezig zullen zijn. De baballe. Wat Wil je zo? Keeper schoot, ja, de is spanning van de radio. Verdedigers naast goal opschaatsen. Twee man, Reverse Drie op twee. Doen we een kwartiertje en dan gaan we een partijtje doen. Joost Berting, Bondscoach. Dat ben je niet, hè? Nee, ik ben trainer en assistent bondscoach. Ja, want de bondscoach zit gewoon in Zweden. Hè? Die zit in Zweden, maar ik doe alles in overleg met de bondscoach. En we hebben nauw contact via de mail. Het is te duur om hem fulltime te hebben. Nou, die man heeft ook gewoon een baan daar hè. Maar ik heb het uh, een aantal jaren terug gedaan, maar ja, ik mis nog een stukje ervaring en ervaring zit toch in Zweden. Volgende week maandag begint het wereldkampioenschap in Eerkoets in Rusland. Ja. Uh, twee pools heb je, de A-pool, de B-pool. Nederlands in de B-pool. Er zijn er wat mindere landen, want in de A-pool zit bijvoorbeeld uh, Rusland, Noorwegen, Zweden, Noorwegen, de grote landen. Ja. Wat verwacht je? Wij willen daar toch een medaille. En de kans is groot dat we met het goud naar huis komen. Maar ja, je durf niet zo heel hard te roepen. Maar we komen met een medaille naar huis. Dat is gegarandeerd. En promoveer je dan naar de apen? Ja, daar heb je in principe niks te zoeken. Nee, die ervaring hebben wij niet. We blijven een kikkerlandje. We blijven een kikkerlandje, maar we zijn wel heel serieus met de sport bezig. Het is nog geen Olympische sport, hè? Nee, dat nog niet. We hopen dat de volgende Olympische Spelen... En dan er zal het waarschijnlijk als een demonstratiesport zijn. Ja, dan zullen de beste vier of zes landen worden uitgenodigd. Ja, dan zullen wij ook buiten de boot vallen. Jongens, probeer op die blauwe lijn te schieten. Hè? Het ziet er best wel spectaculair uit. Het is de snelste teamspoort ter wereld. En dan als je op het groot veld speelt, 11 tegen 11... Ja, dan zijn er flinke snelheden. En als je dan de aanreiding hebt, ja, dan is het vaak ook pijnlijk. De keeper zie je ook spectaculair duiken. Het is gewoon toch een soort handbal-hockeygoal. Ja, nou keeper, het is ook de bedoeling dat de keeper duikt. De, onze keepers zijn redelijk, redelijk aangekleed maar de echte prof-keepers. Ja, dat zijn gewoon handbalkiepers die vliegen door het, over het ijs heen. Eerlijk zeg. Ja, dat is ook heerlijk. <laughs> maar ook pijnlijk in sommige gevallen. Dat je zeker weet. Het band... dus... Pas je op, Johan? Ja, tuurlijk pas ik op. Hier, op, ik krijg gelijk een bal in mijn hand. Ja. Dit is de bal waar jullie mee spelen eigenlijk. Ja. Het is iets kleiner dan een hockeybal. Ja, ingevroren. Dat is de bandybal. Ja. moet je niet in je gezicht krijgen? Nee, dat klopt. Maar uh, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als met hockey. dan kun je ook de pech hebben. Is het een harde sport? Ja, het is een stevige sport, laat ik het zo zeggen. Maar is het net zoals bij de ijshockey dat af en toe even flink uit de klauwen loopt? Dat valt mij. Wat dat betreft wordt het gewoon strenger uh, ja, gefloten. Je krijgt uh, eerder straf en uh, je ja, zit bijna tien minuten aan de kant. En dat is gewoon, uh, ja, dan benadeel je je team en je bent gewoon niet slim bezig op het moment dat je straf krijgt. Hey, het is een hele kleine sport in Nederland en ja. jullie zijn uh, goed. Ja. Uh, vind je het soms ook niet jammer dat je dan maar eigenlijk één doel hebt per jaar? Dat je het wereldkampioenschap hebt? Ja. En dan nog een toernooi misschien, en that's it. Want er is geen tegenstand in Nederland. Nee, dat klopt. Aan de andere kant is het een sport uh, waar je hart en ziel en, uh, kwijt, en zaligheid in kwijt kunt. Hoe is dat om naar Irkuts te gaan in Rusland? Gewoon uh, heel apart om mee te maken. Ja. Ook heel veel fans achter je? Aan. Ja, ze staan je op te wachten, ze willen handtekeningen. Het staat gewoon. gillende uh, vrouw wacht hier. Het gebeurt. <laughs> je leeft in een andere wereld daar uh, een week. ga je naar Moskou en dan vlieg je met een lijnvlucht naar Irkuts. Ja. oude toepelen. Ik weet niet wat voor een van, wat van boten zitten. zetten, dus daar maken we een beetje angstjes mee. Hey, ik ben niet zo'n vlieger, maar... Nee, dat nee, hey. kan me voorstellen. Of ga ik je niet bang maken? We, je hebben, wel je thuis mee, we hebben wel wat meegemaakt. En, uh, uh, ja, ja, wat heb je dan meegemaakt? Nou ja, we hebben wel eens in een vliegtuig gezeten. Dat was in 2005, daar. Uh, ik zie Joost ook kijken. En, twee daar... maanden later, zit... en die stortte twee maanden later neer, dat vliegtuig een slecht vliegtuig. Daar, nee? daar, daar gingen we in zitten. En, uh, de, daar, uh, je houdt je vast als je een stoel uh, pakt en die, die stoel viel voorover. Dat was echt... Uh, daar was ook een heel heel op commentaar op. En sindsdien is eigenlijk alleen maar. Uh, ja, het is gewoon een boeing en een gewoon een lijnvlucht. Dus, uh, oh, ik, ik praat mezelf nu ook een beetje moeten in de dus zeur begrijpen. Ja, ja, ja. Je zit in de B-groep, maar gewoon goud, hè? We gaan voor goud. Schiet! Ja, netjes. Ja, en het gevaarlijkste aan de sport is dus het vliegen, dat begrepen wij ervan. De snelste teamsport ter wereld is het dat Bandy een bijdrage was, dat was van Joris Kreugel. Luister naar Radio 1 vandaag. But why did I think of a stay? I said a little prayer for you. And at work, I just take time. Not in Franklin, I say a preview. Rond deze tijd moet in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa... een staak het vuren worden ondertekend door de strijdende partijen in Zuid-Soedan. Na vijf weken van vechten tussen het regeringsleger van president Kier... en de soldaten van oud-vice-president Majar... met duizenden slachtoffers en honderdduizenden vluchtelingen nu... lijkt er voorlopig een akkoord op tafel te liggen. NOS-correspondent Koert Lindijer in Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan. Koert, is er getekend dat jij weet... Ik kan je alleen maar vertellen dat ik een uitnodiging heb gehad als correspondent in Oost-Afrika... voor de ondertekening rond dit tijdstip in het Sheraton Hotel in Addis Ababa. En dat alle twee de kanten in het conflict hebben aangegeven dat ze bereid zijn die uh, dat bestand nu tekenen. Dus als op het allerlaatste moment niemand een stok in het wiel heeft gestoken... dan zetten de heren nu hun handtekening onder dat bestand in Addis Ababa. En wat houdt dat bestand in? Niet veel meer dan een stakend uh, het vuren. Het zal nog moeilijk zijn om dan te kijken of uh, werkelijk ook alle twee partijen zich aan het stakend vuren houden. En het is moeilijk omdat... Uh, ja, de regering zegt dat het een rebellie is van voormalig vicepresident Riek Maar In feite is het een spontane opstand van verschillende legereenheden en geallieerde milities geweest... tegen de regering, tegen de massale slagpartijen die hier begonnen zijn in de hoofdstad Juba. Kortom, je hebt verschillende commandanten in een heel uitgebreid, moeilijk gecontroleerd uh, land, platteland vooral. En uh, daarom zal het moeilijk zijn om... Te gaan zien op uh, het stakend vuren. En dan moeten er natuurlijk nog steeds over de werkelijke problemen worden gepraat. En moet er een politiek akkoord worden bereikt. Maar dus ook als er getekend wordt. dan wil dat nog niet zeggen dat de gewelddadigheden, het vecht, schieten, et cetera, ophoudt. Het betekent niet dat onmiddellijk het vechten ophoudt. Het betekent zeker niet dat het moorden ophoudt. Ook hier in Juba tot op de dag van vandaag klagen mensen dat er tijdens uh, het uitgaansverbod tussen zes uur samen en zes uur ochtends gemoord wordt door delen van het regeringsleger. In andere delen van het land is dat vermoedelijk ook het, uh, het, het geval. Belangrijke schildpunten als bijvoorbeeld de Oegandese interventie, als bijvoorbeeld de vrijlating van politieke gevangenen, die eisen liggen nog steeds op tafel. Het is een opening naar een mogelijkheid om tot een politiek akkoord te komen. Tenminste, eindelijk wordt er een mogelijkheid geopend om te praten. En dat is, na een ruim maand praten, is eigenlijk al een gigantische vooruitgang. Maar we zijn er nog lang niet dat er vrede is in Zuid-Zeden. Helaas, NOS-correspondent Koert Lindeijer in Juba. Dankjewel. Dit is Radio 1. Salvador Dali was natuurlijk een kunstenaar van Jewelsten. Maar hoe was het eigenlijk om naast hem te wonen? Nou, dat horen we zo meteen. Van zijn voormalige buurman, nu eerst het NOS-journaal de Jong. Oud-burgemeester Offermans van Meersen is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. De rechter acht hem schuldig aan passieve ambtelijke omkoping. Het ontvangen van informatie over de sollicitatieprocedure... voor een nieuwe burgemeester van Roermond. Die informatie kreeg Offermans van Jos van Rij... destijds VVD-wethouder in Roermond.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 In de Oekraïnse hoofdstad Kiev lijkt het even rustig. De demonstranten en de oproerpolitie zijn er bestanden overeengekomen... tot vanavond 7 uur Nederlandse tijd. In die tijd gaat de oppositie in gesprek met de regering. De oppositie eist nieuwe verkiezingen en wil dat de politie zich terugtrekt. In Zwolle zijn gewonden gevallen bij een botsing van een lijnbus met een vrachtwagen. De vrachtwagen stond stil voor een verkeerslicht. De buschauffeur had dat te laat in de gaten. Beide chauffeurs hebben mogelijk nekletsel opgelopen. Acht passagiers liepen snijwonden op. Dat zijn de hoogte van het wat nieuws. Verkeersinformatie. Kees Kwaks. Twee files. De eerste op de A2 vanaf Amsterdam naar Utrecht. Drie kilometer filevoortsknaalpunt Oud Rijn. Bij de Leidse Rijntunnel heeft vanmiddag een vrachtauto stilgestaan... met vastgelopen remmen. We zitten met de naweeën daarvan. En de naweeën van een ongeluk op de A20... Gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum zijn alle rijstroken weer open. Er staat nog wel drie kilometer file vanaf knooppunt de plein. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mon en Susanne Bosman. Een uurtje geleden hoorden we in dit programma Hanny van Leeuwen over haar lijstduurschap voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Is dat. Ze voelt zich verplicht, zei ze, uh, aan de kiezer om als ze genoeg voorkeurstemmen heeft, als 88-jarige, toch zeker in de raad plaats te nemen. En we hoorden ook een heleboel gebieden waar ze verstand van heeft en waar ze zeker wat over wil gaan zeggen dan. Goedemiddag, Elko Brinkman. Goedemiddag. U bent lijstduur in Leiden. Gaat u ook ja. in de raad uh, als er maar genoeg voorkeurstemmen komen? Nee, dat heb ik ook uh, bekend uh, gemaakt. Ik woon nu bijna veertig jaar in Leiden, maar ben overwegend altijd buiten de stad uh, actief uh, geweest. Wel uh, voor het CDA en ook voor het gemeentebestuur uh, regelmatig beschikbaar geweest om eens wat uh, namelijk nou, cruusjes op te knappen of, of adviesje uh, te geven. Maar ik heb nadrukkelijk gezegd dat ook in de komende jaren, ik denk beter in Den Haag, de eerste Kamer actief kan zijn, maar nou, ik hecht er wel aan... aan de Leidse bevolking te laten zien dat ik het CDA uh, steun. En niet alleen maar uh, door de wijze van spreken een raambiljet uh, op te plakken... Uh, of uh, op de markt te staan vlak voor de verkiezingen... maar als het tussentijds is wat te doen is... Ja, dan ben ik misschien, dat tweede de leider ook voor mij. Ja, dus u bent eigenlijk een beetje uh, lijstduur plus zou je dan kunnen zeggen, want u doet wel eens wat, maar u gaat niet in de raad. En nou zijn daar ook al eerder van de week uh, publicaties uh, over geweest: in de zin van ja, het is niet helemaal eerlijk op de lijst staan dat mensen op je kunnen stemmen en dan niet de raad ingaan. En dat zegt mevrouw Van Leeuwen ook, die zegt je mag de kiezer eigenlijk niet bedriegen. Nee, er is nadrukkelijk in dit geval ook een publiciteit over geweest dat ik het doe alleen ter ondersteuning, maar niet om in de uh, raad te komen. Vergeet u niet dat er natuurlijk ook in en rondom zo'n fractie vaak allerlei ondersteuningsgroepen zijn. Ook in mijn jonge jaren, toen ik net in Leiden woonde, zat ik ook in een fractie ondersteuningsgroep. Nou, de, ...de positie die ik uh, heb in het, in het Haas en op sommige landelijke gebieden... ...is het ook mogelijk voor de fractie, maar het gaat ook, ook breder voor het gemeentebestuur... ...om mij af te tappen, dat is ook een vorm van ondersteuning. Maar, uh, om u af te tappen? Heen, nou ja, af te tappen, <laughs> niet de telefoon, maar om af te tappen oh. in de zin van advies te vragen... ...of uh, oh, ja. met ja. mij in gesprek uh, te zijn. En uh, Kijk, het is natuurlijk ook uh, een verkiezingsmoment uh, uh, geschikt... Om te laten zien wie zitten er eigenlijk als het ware achter dat CDA. Want het zijn natuurlijk niet alleen die, die handvol raadsleden die beschikbaar zijn. Maar het CDA is ook in Leiden ben ik een zeer actieve club door, door het hele jaar heen. Ja. En het hele politieke seizoen. Nee, dat begrijp ik meneer Brinkman. Maar dan kunt u toch gewoon fijn gaan kanvassen, foldertjes uitdelen, sjaals omdoen, op de markt gaan staan, maar niet op de lijst. Ja, maar dat is maar eenmalig. Hè. Dus er zijn maar twee, drie, drie weken, dat doe ik ook, dat heb ik vroeger ook gedaan. Ik heb het ook besproken met het, met het partijbestuur en partijvoorzitter. Het is een lijn die in veel gemeenten wordt, wordt gevolgd. Nee, het, ge het gebeurt overal, maar het is toch een beetje een affiche ophangen van Koop Brinkman. Alleen je krijgt er iets anders voor terug. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Is, Ik zeg het er ook ook Het is meer dan een affiche ophangen. Je weet dus dat je buiten die gekozen raadsleden ook een aantal anderen met recht kunt bellen. Om advies kunt, kunt vragen. Eh, omdat hij zich ook openlijk bekend maakt als, als supporter van het CDA. Dat is toch nog wat anders dan een willekeurig lid die in het vertrouwen van het stemhokje zegt: nou, Ik stem CDA, maar ik vertel het verder aan niemand, misschien aan mijn buren. Ja, maar dan zouden maar, mensen eh, kunnen denken dat u inmiddels van een andere partij bent. Nou ja, of gewoon een, een naamloos lid die zijn contributie betaalt. Die zijn ook zeer welkom, maar. Eh, eh, uh, mensen die uh, echt geïnteresseerd zijn in de, in de plaatselijke politiek... die zoeken vaak ook contact. Uh, dat is in mijn geval over pensioen of over bouw of over, over zorg. Andere onderwerpen. Het is toch verbazingwekkend als, als ik rondloop door de stad... hoe vaak aangesproken wordt uh, door mensen... er zijn er geen duizenden, begrijp ik me goed. Maar Mensen hechten er ook wel aan om te weten of jullie überhaupt... Uh, ook op aanspreekbaar bent. En ik kan soms de mensen ook gewoon helpen... door een doorverwijzing naar een raadslid of de wethouder. Ik heb gisteren daar heb ook geen geheim over met de wethouder, de lijsttrekker, de, de Haan... Eh, gesproken over de vraag... Wat, wat ga ik nu de komende weken doen? Dus niet alleen die, die laatste week voor de verkiezingen... om ook het CDA hier te helpen... goed ja. als andere partijen dat op de manier doen. Maar goed, intussen staat u dus op die lijst... en gaan de mensen op uw stemmen. Uh, dat is wel, wel jammer voor andere raadsleden... of aanstaande raadsleden... die misschien ook met voorkeur stemmen... een beetje hoger zouden kunnen komen. Dan neemt u die stemmen voor ze weg. Nee, want uh, mijn, mijn stemmen gaan uh, schuiven automatisch... ...naar bovendoor. Uh, uh, dus ik, ik zit er ook niet voor mezelf. Het klinkt, klinkt helemaal... ...waar als je in de politiek actief uh, bent... We zit natuurlijk wel voor de partijen... ...en in dit geval echt ook voor de stad. Ik ben ook sinds ik met pensioen ben... ...echt wat vaker uh, te zien in de stad. Ik zit hier uh, uh, net voordat u belde. Een brief te beantwoorden van de, van de burgemeester om over technisch onderwijs iets te, uh, te doen in de stad. Nou ja, dit zijn allemaal voorbeelden waar ik niet elke dag mijn partijpunt voor op hoef te zetten. Maar ik denk dat men behoefte heeft ook aan actieve burgers in zo'n stad. Ja, en dat kan dan via u. Dank u wel voor uw toelichting, Elke Brinkman. Te Leiden. Graag gedaan. Heel veel mensen ergeren zich op festivals aan de rommel, aan al die bekertjes die dan ook nog weer kapot getrapt worden. En nou krijg je natuurlijk wel statiegeld als je er één inlevert, maar blijkbaar werkt dat niet voldoende. Een festival als Lowlands wil daarom van dat systeem af. Zijn er alternatieven? Wij gingen op zoek. Je bekertjes inruilen voor muntjes is vanaf nu verleden tijd op Lowlands. Er waren zoveel fanatieke bekerrapers... dat Lowlands besloten heeft er helemaal mee te stoppen. Maar wat gaan ze dan doen? Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg... We gaan dan vervolgens wel veel meer schoonmakers inzetten. We, gaan, we zijn ook nu nog bezig met een systeem te ontwerpen... dat mensen hun beker bijvoorbeeld in een buis kunnen zetten... zodat we die bekers nog wel kunnen inzamelen... En weer cradle-to-cradle cradle laten verwerken. Net zoals we op veel punten afvalbakken hebben... Uh, uh, kun je dan uh, bijvoorbeeld een, een, een, een groep buizen neerzetten. Van, van plastic afvoelbuizen. Uh, waar een bekertje in past. Uh, zodat we die, dat we die bekers toch gescheiden kunnen inzamelen. Want het is gewoon grondstof voor weer nieuwe bekers. En zo, zo wordt het nu ook verwerkt. Ouderwets weggooien dus. Maar er moet toch iets anders mogelijk zijn... Wat is de ultieme oplossing voor het bekertjesprobleem op festivals? Bas Jansen van het jaarlijkse festival Into the Great Wide Open... vertelt hoe zij het aanpakken. Op ons uh, sportveld, op ons, ons hoofdterrein als het ware... daar werken we met, uh, met van die hardcups, plastic bekers. Dus dat zijn niet van die, van die bekers die, dus, uh, die je kapot trapt... maar dat zijn gewoon hardcup bekers. En daar betaal je dan uh, één muntje extra staatsgeld over. En die krijg je weer terug zodra je die beker inlevert... Ook het Best Kept Secret Festival werkt met een harde beker. Niels Aalbers vertelt je over. Wij hebben ook gekeken naar op uh, welke manier we uh, het bekerprobleem zeg maar, konden aanpakken. Uh, er zijn twee argumenten, twee dingen waarom we dat uh, wilden doen. Um, we wilden zorgen dat uh, het drinken het lekkerst en het prettigst was voor onze bezoekers en uit milieuoverwegingen zo'n schoon mogelijk terrein. En onze oplossing is te werken met hardplastic bekers... die wat ons betreft wat prettiger drinken met bier... en daar een statiegeldmuntje voor te vragen. Dus op het moment dat mensen hun eerste biertje bestellen... betalen ze een half muntje extra, 1 euro, voor het biertje. En als ze hun beker inwisselen, krijgen ze een schone beker terug. En als ze aan het eind van het festival hun hele lege beker weer inleveren... omdat ze naar huis gaan, dan krijgen ze ook het, muntje, het half muntje statiegeld weer terug... En op die manier uh, uh, hebben we het terrein uh, bij onze eerste editie brand schoongehouden. Ruimtevaarder en milieuverbeteraar Wibbel Okkels heeft ook een goede oplossing voor het bekertjesprobleem. Maar ja, die prullenbakken die zijn dan vaak snel vol. Dus ik zat ook al te denken: aan, kan je niet een. Een soort uh, heuptasje hebben waar precies bekertjes in passen. Dat je dus gewoon, als je hem op hebt, gewoon hem daarin stopt. En als je dan uh, een nieuw biertje haalt, dat je dan je oude gewoon daar, daar afgeeft of zo. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het erom dat je het circulair doet. Dat je, dat je gewoon je eigen bekertje als het ware weer deponeert daar waar uh, die vandaan komt. Maar misschien moeten we de ultieme oplossing wel in een hele andere hoek zoeken. Kaspar Bos van het Perpetual Plastic Project doet iets heel anders met de bekers. Wat we, wat we doen is dat mensen kunnen, uh, hun gebruikte bekers bij ons brengen. We hebben zelf eigenlijk uh, machines gebouwd die uh, die, die uh, beker uh, schoonmaken, versnipperen. Uh, vervolgens maken we er uh, eigenlijk de input van, uh, dat is het draad wat in de 3D-printer gaat. Een soort van spoel. En dat kunnen we dan in de printer stoppen. En het werkt eigenlijk zo dat je van één beker kan je al, uh, al een, een toffe ring kan maken. En dat geven we dan terug aan de mensen in ruil voor hun beker. Een ring dus van je lege bekertje. Leuk, maar na tien bier zitten je vingers vol met ringen. Gewoon weggooien dus die beker. En anders kun je er altijd nog een leuk liedje mee opnemen. Hartstikke hip tegenwoordig, zo'n nummer met cups. Ja, dat uh, kun je dus allemaal doen met bekers... en anders maak je er inderdaad nog een cupsong van. Dat kan natuurlijk ook. crisis, wishful thinking. De schilderijen zijn al bijna net zo bekend. als de foto's van de man zelf. met zijn omhoog gekrulde snor. Salvador Dali. Vandaag is het 25 jaar geleden. dat uh, de extravagante en wereldberoemde natuurlijk schilder stierf. Dat was in zijn eigen museum in het Spaanse Figueres. En Stan Laudersens, die wonen naast hem. schreef een boek over zijn leven met Dali. Goedemiddag, meneer Laudersens. Goedemiddag. In de studio in Antwerpen. Hoe lang hebt u naast hem gewoond? Ik ben in 85 nee, van de vorige eeuw uh, in Spanje aangekomen. En hij is in 89 gestorven, dus ik heb er vier jaar gewoond naast heb, hem. Ja, heb je hem goed leren kennen in die tijd? Bah, heel goed, niet. Kijk, als je naast een geniale gek woont, dan woon je dus eigenlijk ook, ook naast een gekkenhuis natuurlijk. Hè? Ja, maar en was het zo'n huis? Ja, het was natuurlijk een huis. Kijk, Salvador Dalí, toen ik hem leerde kennen, was helemaal uh, een oude, zieke man geworden... die helemaal niets meer kon. Zelfs geen potlood vasthouden, geen penseel vasthouden. En toch, de schilderijen gingen dag aan dag naar het atelier. Nog nat van de verf. En hoe deed hij dat dan? Hij had een groepje van mensen, zeven, acht mensen... die de ze dag voor hem schilderen natuurlijk. U had het net over een gekke huis. Dan zijn er mensen aan het schilderen en daar loopt natuurlijk volk in en uit. Maar waren er nog andere rare dingen waarvan u zegt... Ja, natuurlijk. Kijk die buurman toch... Ja, kijk, Salvador Dali zelf zat toen in een rolstoel, maar regelmatig kroop hij uit die rolstoel en kroop hij als een slak over de grond in een slijmspoor met zijn eigen slijm uh, achter zich aan. Dat was, uh, die man was... Hè, kijk, Salvador Dali was ook uh, bipolair, manisch depressief. Hè? Ja. En behouden zijn ziekte dan, van de ouderdom, uh, was dat helemaal een wrak geworden natuurlijk. Hè? En je moest met dat wrak leven en dan kwamen er allerlei soorten mensen op bezoek. Kijk, op een gegeven moment komt daar de koning en de koningin van Spanje op bezoek. Toch, ja. naar die oude man. En, en terwijl, terwijl de Dali, alhoewel hij nauwelijks nog kon eten, kreef, kreef, kreeg voorgezet voor hemzelf, kreeg met chocoladesaus overheen, wat kreeg de koningin en de koningin? Een blikje sardines. Wat was, kijk, u, was u daarbij? Hè? Was u daarbij? Ik was er niet bij toen ze, toen ze samen zaten te eten, maar wel toen ze eraan kwamen. Ja, u, zegt, u zegt, andere uh, schilderden die schilderijen. Uh, ik neem aan op aanwijzingen van uh, Salvador Dalí. Vindt u het nou oplichting of is het gewoon een andere manier van kunst maken? Och, toen, was het, toen het gebeurde was het oplichting en vandaag zou het beschouwd worden inderdaad als een nieuwe vorm van kunst. Huh? Con, conceptuele kunst hè, noemen ze ja, dat, dan? dat uh, Ja, dat is assemblagekunst. Kijk, die schilderijen werden gemaakt aan de hand van kunstboeken met werken van Salvador Dalí erin. Die, die, die, die, die schilderijen werden uitgeknipt uit de boeken En onder een projector gelegd En op een nieuw doek geprojecteerd Dus de ene schilderij maakte, de andere, maakte het andere ja, Maar u handelde zelf daar ook in toch of niet? Ja god ik ben In de jaren 80 van de vorige eeuw Verkocht ik kunst van Salvador Dali Aan Vlaamse en Nederlandse bakkers en slagers en dat liep verkeerd af natuurlijk. Je belandde in de gevangenis. Oh. Ja, Want u wist wel dat ze niet door Dali zelf gemaakt waren. Dat wist ik wel. Het verschil tussen mij en Dali is dat Dali hetzelfde deed later. Alleen belandde hij niet in de gevangenis. Ja, maar dat was dan weer Dali. Natuurlijk, ja, dat toch, verschil. Toch, ja, dat is dan ja. toch inderdaad het uh, verschil. Toch ja. nog eventjes terug naar de tijd dat u naast elkaar uh, woonde daar. Want het, behalve een apart huis houden, is het ook een heel apart huis. Hè? Je kunt het ook bezoeken. Het is een schitterend huis. Je kan het nu bezoeken. Uh, er mogen maar zes uh, personen tegelijk binnen. Dus je, je moet soms heel lang wachten. Maar het is een ongelooflijk huis dat eigenlijk heel klein is. Dat betekent, er zijn misschien twintig of dertig kamers. Maar iedere kamer is maximaal drie op vier meter. Dus het zijn hele kleine kamertjes, want het, was, het waren vroeger een cluster van vissershuisjes. Die aan elkaar zijn gekoppeld en in elkaar zijn gepuzzeld. Dus je moet door kleine gangetjes, je moet door trapjes. En, dan, en in plaats van ramen zijn er gaten in de muren. Dus je ziet door die gaten heen de zee, de bergen... Schitterend. Het is ja. echt schitterend om te bezoeken. Ja, en woonde u nou ook zo? Ik woonde boven op de berg. En Salvador Dali woonde beneden. Ja. Tussenin was één kilometer gras en uh, bomen. Niets ja. anders. Ja, u zegt, daar kwamen heel veel mensen over de vloer tot aan het Koningshuis aan toe. Maar dan zag iedereen toch waar die man aan toe was. En dat hij zelf zijn schilderijen niet meer maakte. Natuurlijk. Maar die schilderijen werden gemaakt in het atelier. Die werden niet in het huis gemaakt. En het huis was natuurlijk naast het atelier. Maar er kwamen eigenlijk minder mensen in. Ik, ik zelf mocht er binnen, omdat ik uh, valse dalies had verkocht. En ook omdat ik een zeer mooi handschrift heb. Dat betekent dat ik uh, de ideale man was om de handteken onder de schilderijen te zetten. Ah, kijk aan. Dus ze zijn ook ja. nog een beetje van u. Ja, <laughs> ik zal er copyright op vragen. Die handtekening is origineel van u? Ja, ja. Op, de, op de late doeken. Dat doeken van tussen de jaren 85 en 89. ja Dan heb je toch een beetje een, een laudersens in huis ook. Ja, maar dat ja. zijn natuurlijk doeken die allemaal als vals beschouwd worden natuurlijk. Hè? Vandaag? Ja, precies. De goede angeneem musea. Zonder... Ja. Ja? Is het voor u nog een bijzondere dag... dat het zo 25 jaar is na de dood van uw buurman? Ja, natuurlijk is dat een bijzondere dag... omdat in die periode ook mijn zoontje geboren is in Spanje. Dus ah. dat is, uh, daar blijf, ja. je, blijf je herinneren natuurlijk. Hè? Nou, dan wens ik u een mooie dag verder. Dank je wel. Goed, dank dag. u wel. Stan Laurens zoals dat, uh, vanuit uh, Antwerpen. De buurman, voormalige buurman van uh, Salvador Dali. Snowboardster Michelle Dekker mag naar Sochi. De 17-jarige heeft dat vanmiddag gehoord van de internationale skibond. Het waren spannende dagen voor snowborster Michelle Dekker. Ze kwalificeerde zich een paar weken geleden voor de Olympische Spelen op de Parallelslalom en waande zich zeker van Sochi. Tot ze afgelopen maandag opeens het bericht kreeg dat er maar een beperkt aantal startplaatsen is. Er mogen 32 snowborsters starten en Dekker was nummer 33. Dat ze nu toch mag afreizen is een opluchting voor Dekker, al heeft ze zich geen grote zorgen gemaakt. Heel veel mensen al van de Nederlandse ski-vereniging hebben ook al tegen mij gezegd dat het eigenlijk uh, al bijna wel zeker was dat ik zou gaan. Dus het is natuurlijk wel verspannend, maar als, uh, ja, als mensen toch vertellen dat het, wel, dat het wel goed moet komen, dan is het al wel minder. Dus het is natuurlijk wel hopen dat het toch, uh, toch goed gaat komen, want we hebben je gekwalificeerd en dan... Uh, zou je vervolgens niet mogen. Dus. dus dat was natuurlijk wel spannend. En nu kan Dekker zich echt gaan opmaken voor de spelen. We gaan eerst uh, gewoon trainen en uh, nog uh, wedstrijden doen. Volgende week zou er een Cup zijn in Duitsland, daar zou ik er nog aan meedoen. En dan daarna nog een Europacup in Tsjechië. En dan uh, vlieg ik 14 februari vlieg ik dan daarheen. Voor de 17-jarige Dekker worden het haar eerste Olympische Spelen. Hoge verwachtingen heeft ze nog niet. Omdat ik uh, nog jong ben en het zijn mijn eerste spelen. Maar ik ga gewoon uh, ja, goed trainen daar. En uh, de wedstrijden ook gewoon proberen zo goed mogelijk te rijden. En uh, kijken wat voor uitslag eruit komt. Michelle Dekker, zij gaat de Nederlandse snowboard eer verdedigen in Sochi. Anders dan in andere jaren heeft Defensie in 2013 geen enkele moeite gehad om genoeg nieuwe militairen te strikken. 3200 mannen en vrouwen gingen in dienst. En dat terwijl er in 2012 maar 2200 militairen bij kwamen. Ik praat met Jan Schoeman. Hij was jarenlang verbonden aan de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht. Goedemiddag. Goedemiddag. 3200 nieuwe militairen dus. Vindt u dat een mooi resultaat voor Defensie? Dus een buitengewoon goed resultaat. Mm -hmm. Hoe zou het komen? Ja, wij zitten hier zo'n beetje in het nieuws en we hebben het de hele dag altijd maar over de crisis. Dus ik dacht, dat zal het nu ook wel zijn? Er is zeker een verband. Het is een, uh, zelfs een vorm van wet wetmatigheid. Dat op het moment dat het slecht gaat uh, in de civiele economie, dat overheidsbanen, waaronder dus ook die van Defensie, dat die aantrekkelijker worden. Ja. En je ziet het omgekeerd ook gebeuren. Dus het fenomeen wat we vandaag de dag zien, dat, dat hebben we al eerder gezien. Ja, dus daar kan Defensie dan mooi gebruik van maken. Dat mensen denken, van, nou, daar heb ik in ieder geval een baan. Ja, maar dat is zeker niet de enige motiverende factor. Nee. Wat nog nee, meer dan? Ik andere zaken. Ik bedoel, uh, ik vind een heel mooi voorbeeld, vind ik, die nieuwe wervingscampagne. waarin uh, wordt ingespeeld op het feit dat uh, militairen opkomen voor andere mensen. Uh, dat is zeker een element wat meespeelt. Ik vind het een mooi thema. Ik vind het een realistisch thema. Dat dus zijn die spotjes waarbij iemand, iemand op zijn rug neemt, geloof ik. Precies. ik je ja, ja. ja, ja. Maar die u bedoelt. Maar die campagne spreekt meer aan, denkt u, dan de voorgaande. Dat was, geloof ik, de, de geschikt-ongeschikt campagne. Hè? Ja, Defensie heeft wel een, een zekere faam als het gaat om campagnes... waarvan je denkt van, moet dat nou werkelijk zo? En is dat niet uh, al te rooskleurig en bezijdig de werkelijkheid? En die geschikt-ongeschikte campagne... vond ik nou ook niet een, een voorbeeld van, uh, van hoe het daadwerkelijk moet. Om één voorbeeld te geven... Uh, op een gegeven moment zie je mensen uh, angstig worden... net voordat ze daadwerkelijk worden ingezet. zweet op het voorhoofd en dat soort dingen. En ja, ongeschikt. Terwijl in militaire opleidingen... Uh, Klip en klaar uh, wordt gesteld dat dat hele normale fenomenen zijn. Dat zijn normale reacties op de abnormale situatie waarin je je militairen brengt. Dus daar zat wel een discrepantie tussen uh, de, de werving en de militaire werkelijkheid. Angst is functioneel. Nou, angst hoort erbij, ja. En, en met die eerdere campagne trok je dan uh, macho's aan... die op een gegeven moment dachten, oef, ik, ik ben een beetje bang en, en dus toch ongeschikt. En, en als het meer gaat om hulp, krijg je dan, ook, dan krijg je ook andere mensen natuurlijk die zich melden. Uh... Ja, dan krijg je andere mensen. Nou, het grote voordeel van deze huidige campagne vind ik dat je dat... ...laat zien wat uh, in ieder geval een deel van het militaire handwerk vandaag de dag inhoudt. En dat is gewoon realistisch. En hoe realistischer je campagne is, des te beter mensen krijg je. Uh, om het even anders te formuleren, als je een... een, een Roze kleur en neerzet en je haalt op basis daarvan iemand binnen en die raakt vervolgens heftig teleurgesteld in de militaire werkelijkheid. Ja, dan, dan schiet je eigenlijk als defensie in je eigen voet. Zo iemand verlaat gefrustreerde organisatie, jij hebt erin geïnvesteerd in opleidingen en, en uh, al zo wat. Mm -hmm. Dus dat moet je gewoon helemaal niet willen, ook niet als organisatie zelf. Hoeveel mensen blijven er over als er nu bijvoorbeeld 3200 nieuwe militairen zijn geworven? Die blijven natuurlijk niet allemaal, hè? Nee, sowieso niet. Nee, wat, wat, wat hou je uh, over? Nou, dat is een goede vraag, het varieert. Um, hoe de huidige cijfers op dit moment zijn, weet ik niet. In het verleden uh, hield men rekening met een procent of 15 uitval tijdens, uh, alleen al tijdens het opleidingstraject. Mm -hmm. maar, overigens, maar nogmaals, je... dat ja. kun je dus verkleinen door uh, realistische te werven. Door de juiste mensen te werven, ja. Maar goed, dat dat op terugnemen is natuurlijk ook maar één aspect, want er moet natuurlijk wel degelijk geschoten worden ook. Uh, af en toe wel, ja. Uh, Oerkan is daar een heel duidelijk voorbeeld van. En ook daar zie je dat op een gegeven moment Defensie de omslag maakt. Heel lang werd die missie uh, uh, naar buiten gebracht als een opbouwmissie. Uh, totdat op een gegeven moment een, een omslag kwam in het denken bij Defensie... en dat men liet zien dat er ook wel degelijk gevochten werd. En wat voor invloed had dat dan weer, denkt u, op, op mensen die zich dan aanmelden? Die denken van, oh, dit gebeurt er nu. Uh, dan krijg je ook meteen minder aanmeldingen? Mm. Een deel van de mensen zal zeker afhaken. En de mensen die wel komen, die zijn beter geïnformeerd en beter gemotiveerd. Dus uiteindelijk doe je zelf als organisatie daar alleen maar een plezier mee. Ja. Uh, u zei net, met een goede campagne trek je betere mensen aan. Wat voor mensen zijn er nu daadwerkelijk nodig? Uh, ja, dat is toch weer een beetje de trieste kant van het verhaal. Defensie is een, een hoogtechnologische organisatie. Dus uh, men zit te springen om techneuten. En uh, wat geldt voor de hele Nederlandse samenleving is dat daar, uh, daar is een enorm gebrek aan. De civiele samenleving heeft daar last van. Uh, het technisch beroep heeft toch een, een, ja, een, een wat minder imago. Voor mij onbegrijpelijk, maar het is wel zo. Uh, jonge mensen kiezen minder makkelijk voor een technische opleiding. Uh, en dat komt bij een organisatie als Defensie die van techniek aan elkaar hangt uh, dubbel zo hard aan. Dus uh, je ziet aan de ene kant dat men uh, grote aantallen jonge mensen werft. Aan de andere kant, de groepen waar misschien wel het meeste behoefte aan is... ja, die komen toch maar mondjesmaand binnen en daar blijven het tekort aan bestaan. Ja, Goed, we gaan, we gaan zien of deze campagne worden, ja. wat dat betreft wel de juiste mensen oplevert. Dank voor de uitleg in ieder geval. Jan Schoeman, jarenlang verbonden dus aan de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht. We melden ons weer over een paar minuten met Radio 1 Vandaag.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 Het ritme van je moedertaal is het aller, allereerste wat je leert. Prijn. Radio 1 heeft een taalprogramma. Er gaat niets boven Groningen. En wat eronder zit, blijft eronder. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta ta ta ta ta ta ta wij pijn pijn. behoren bij de Morsenkoda. Daar horen wij bij. Ja, dus. Nooit geweten. Nieuws heeft een nieuw geluid. Iedere zaterdagochtend. Staat, tussen 11 en 1. Op Radio 1. Fijn blijft. Het nieuws. Van, van alle, alle kanten.